Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbond FNV wil dat iedereen volgend jaar 14% meer salaris krijgt. Met die eis gaan ze ook de nieuwe CAO-onderhandelingen in. Ze willen vooral dat de inflatie gecompenseerd wordt, zegt economieverslaggever Roland Muller. Ze merken op dat het leven nog altijd heel erg duur is voor heel veel mensen. En nu zijn die lonen voor veel mensen wel iets omhoog gegaan. Maar zij zien echt dat er nog iets gecompenseerd moet worden voor het hele dure jaar wat, wat achter ons ligt. Uh, oftewel de opgelopen kosten voor wonen, voor de boodschappen. En daar moeten dus de, de werknemers nog voor gecompenseerd worden. Ook wil FNV dat het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur. Dat is nu nog geen 13 euro. De zes mensen die vastzaten voor de dood van een Nederlander in Antwerpen zijn weer vrijgelaten. Volgens het Belgische OM loopt de echte dader van een steekpartij nog vrij rond. De Nederlander werd zaterdagavond buiten bij een club na een ruzie neergestoken en overleed. Tegen de zes die daarna zijn opgepakt, heeft de politie te weinig bewijs, zeggen ze nu. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben de troonrede makkelijker opgeschreven. En wat blijkt, dan is de waardering bij het publiek veel groter. Wetenschappers gebruikten minder moeilijke woorden en kortere zinnen. En als er dan toch een moeilijk woord in zat, dan werd dat uitgelegd. Mensen die meededen aan het onderzoek begrepen de tekst beter... en hielden er ook een beter gevoel aan over. En een surfer in Australië heeft een boete gekregen omdat hij zijn huisdier meenam op zijn surfboard. Daar ging hij aardig viral mee. Het is ook niet zomaar een huisdier, maar een python kan echt geen kwaad, zegt de surfer. Yeah, she goes to swim a ja, little bit and it comes back to the board. Als hij over de golven gaat, dan houdt ze zich vast door om zijn nek te krullen, zegt hij. Andere strandgangers vinden het helemaal niks. From a skay, one to ten, like 12. Like, what Why do you take a snake? Het mag ook niet, de man mag de slang wel als huisdier hebben, maar mag hem niet mee naar het strand nemen. Daarom heeft hij een boete van 1400 euro gekregen. Het weer, het is droog, een zonnetje, graad of 22, eind van de middag wel opnieuw regen. Met in het oosten en zuiden kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A7 vanuit de Zaanstad naar Hoorn. Bij Afrit Avenhoorn is daar de rechte rijstrook dicht. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. 10 minuten vertraging daar nog. En de A10 is helemaal dicht. Vanuit Watergasmeer naar Knooppunten Nieuwmeer. Dat is de, dus de A10 West. De buitenring richting Den Haag. Bij rijden om via de uh, Zeeburgertunnel. Dan kom je over de A10 Noord en de A10 Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit z z Dit is de zomer van ZFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Lekker beginnen voor deze zaterdagmiddag. Je hoorde de 3D Quiz en de I Need. Het is even na 2 uur. Goedemiddag, Benno. Hé, Robby. Ja, goedemiddag, goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag, luisteraars. We zijn Natuurlijk. er weer. Met 3 we uur langs over het op zaterdag. Ja. Helemaal live vanuit de Tolweg 10A. Met de lekker weer buiten, Benno. Gelukkig. of of 21, hè, zoiets? Ja, 22, 23, weet okay, ik wel. Oké, nou, lekker oud, weer in ieder geval. Zak, weinig wind. Zeker. En uh, we hebben vandaag uh, snoepverstandig eten appel. Ja, het is internationale eet appeldag. appel En uh, straks komt uh, Rogier Tan in de uitzending. Dat is een meneer die uh, heeft een eigen bedrijf in appel en appelsap. Appelsap. En die gaat daar natuurlijk alles over vertellen. Um, en ook of je eigenlijk wel uh, appelbomen kan uh, houden in Zandvoort. Daar, uh, daar heeft hij ook een antwoord op. Zijn ze er dan? Uh, ik heb geen idee. Ik ook niet. Maar nou ja, goed, we horen het soms. Ja, we gaan het uh, allemaal horen. Uh, verder hebben we natuurlijk heel veel... Uh, uh, nou ja, je moet eigenlijk... Daar wilde ik de uitzending mee beginnen. Je moet je agenda klaarleggen. Want uh, we gaan allerlei dingen voor in de toekomst behandelen. Zoals een uitnodiging. Dat kregen we gistermiddag uh, Kwart over twee kwam nog uh, uh, Hilly Jansen met een, een uitnodiging binnen voor de Zandworters. Voor 27 september in de protestantse kerk. En nou, dat ga ik straks over vertellen wat daar dan ook allemaal gebeurt. En natuurlijk het weer blijft het zo. En um, dat gaan we ook uh, straks horen. En dan... Uh in volgende uur gaan we dat weer en halen we eigenlijk weer terug. Want dan gaan we het hebben over Nederlands kampioenschappen. Kitesurfer hier in Zandvoort. Ja, gaat het gebeuren. Gaat het wind, windraam volgende week open. En uh, daarvoor gaan we bellen met uh, Marijn Poel. En uh, die uh, is zo vriendelijk om ons straks te woord te staan. En dus zijn we ook aan het racen in dat uur. Want uh, ja. Ja, de kwalificatie is zometeen voor uh, de race in Singapore, Een heel mooi uh, circuit trouwens. Oh ja. Een uh, stratencircuit het heet uh, de Marina Bay Street Circuit okay. in uh, Singapore. Echt een uh, hele mooie baan. Ja. En uh, spannend natuurlijk, hè? altijd. Straatraces vind ik wel leuk hoor. Dus, uh... Ja, en Max had als vierde in de laatste vrije training getraind. Hè? Dat ja, niet, ik... uh, valt een beetje tegen. Valt een beetje tegen, maar goed, hij had wel wat technische problemen, begreep ik. Dus, uh, en dan natuurlijk in het laatste uur gaan we het commentaar horen van Randall Lawson op deze kwalificatie. En uh, eens even kijken wat hij er ook allemaal van vindt. En in het laatste uur natuurlijk ook het beest van de week. Kijk, dat gaan we allemaal doen. Na drie uur lang op de Sanfordse Radio. Dankjewel, Benno. We hebben er weer zin in hè? en een We beetje hebben... zonnige muziek hoort ja, er uiteraard oh ook bij, bij dit weer. Ja. En dit is zo'n zonnige plaat. Uh, ik heb hem gevonden in mijn uh, collectie. Hier is Ellie Medeiros. Ja, de zomer op je radio hè, met uh, deze muziek. Heerlijke uh, plaat zo op de zaterdagmiddag. En hier is uh, Meghan Trainor. Uh, ja, dan moet wel de goede in. <laughs> ah, even kijken hoor. Uh, komt komt aan hoor, Megan Trainer. Als ze als er zin in heeft. ja hier is ze met uh, make your Look. I, could have my Gucci on. I go with my Louis But even with nothing on. I made your look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 who am i louis Vuitton. but even with nothing on but i made you look i made you look yeah i look.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 Ja, dat was uh, Trainer, een uh, ja, redelijk nieuwe single. Maar hij klinkt heel oud, uh, Benno. Ja, inderdaad. Ja, hè? een, ja, een beetje een gouden zoud... gau oude. Oud sausje oud ja, ja, ja, ja. zeker. Nou, wat niet oud is, is uh, dat wij een uitnodiging kregen van uh, Hilly. Ja, Hilly Jansen stuurde gistermiddag een, een uitnodiging. En uh, voor uh, 27 september. En dan gebeurt het allemaal in de protestantse kerk van Zandvoort. En dan beginnen we met een aantal vragen. Er is een portret van Paulus Loot gevonden, weten we nu... Hoe hij eruit zag en wat zich in zijn grafkapel van de Protestantse Kerk van Zaltvoort bevindt. Deze en vele andere intrigerende vragen worden beantwoord tijdens een bijzondere en feestelijke bijeenkomst. ter ere van de 350ste verjaardag van Paulus. Ik zou zo graag zo oud willen worden. Ja. Kan ik het gaat het niet lukken, lezen? Benno? gaat niet lukken. Nee. Beetje jammer. Het was de heer van Zaltvoort die destijds, natuurlijk, dat weten we allemaal, het dorp heeft gekocht in de 18e eeuw. Tijdens deze avond in de Zandvoortse Protestantse Kerk verwelkomen we verschillende sprekers die ons meer zullen vertellen over Pauluslood en de activiteiten tijdens het afgelopen jubileumjaar. Zoals wethouder Gert-Jan Bluis, die is er. Hij zal spreken over het belang van de lokale geschiedenis en waarom het essentieel is om, om, om onze erfgoedverhalen te koesteren. Na hem komt Klaartje Pompen. Zij is hoofdpubliek van het Noord-Hollands Archief. Zij zal ons meenemen naar de wereld waarin Paulus Loot leefde. En ons laten zien hoe het Noord-Hollands Archief deze waardevolle informatie bewaart en toegankelijk maakt. Ah, dus je kan zelf ook op zoek. Dat is ook wel leuk. De dominee... John Vrijhof die, uh, doet ook nog een woordje. Hij zal uh, een bespiegeling geven over het begrip eeuwigheid in relatie tot de wens van Paulus Lout om voor altijd begraven te liggen in de Protestantse kerk hier in het dorp. En tenslotte Walter Sands, initiator van het Paulusloodjaar, zal vertellen over de verschillende activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en onthullen of er daadwerkelijk een portret van Pauluslood is gevonden. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk, kijk. Nou, nou, dat hopen we natuurlijk wel, want dan krijgt zo'n man een gezicht en dan, euh, ja, dan kan hij misschien ook een standbeeld krijgen, weet ik veel. Zeker. En wat heeft hij nou betaald voor het dorp, weet je dat? Ja, daar, daar, zijn we, daar heb ik wel eens bedragen over gelezen. Ja, heel weinig, hè? Ja, ja, ja. ja. Echt een habberkrat. Uh, dat dat kunnen jij en ik nog betalen. Dat, <lacht> dat ja, dat bedoel ik. Ja. Zelfs ja. wij. Nou, dan eh, is het heel wel. de armoede ja, van ja, de radio. Ja, ja, ja. Zeker. Nou ja, wanneer is het uh, nog een keer in uh, Iedereen is van harte welkom? Ja, het is dus 27 uh, september. Dan is het om woensdagavond. Uh, de kerk gaat open om kwart voor zeven. De bijeenkomst begint om 7 uur en zal circa tot half negen duren. En het is gratis en je bent dus van harte welkom. Oh, er wordt wel een bijdrage gevraagd van 2 euro per drankje. Uh, en na afloop van het programma. Dus, uh, nou ja, wil je wat drinken, dan moet je je portemonneetje meenemen. En eens even kijken wat meer informatie en updates. Dan kan je terecht bij paulosloot.online. Kijk, een eigen website ook nog. Ja, en nu zie ik ineens dat de reddingsbrigade Zandvoort, die is onder een metspoets dus dat gaat wat herrie geven in het dorp, de ambulance diensten assisteren bij kampeervereniging Voorwaarts. Voorwaarts? Oh, dat zijn die huisjes bij strandafgang Banaar. Oké. Okay. Nou goed, dus, en er komt ook een ambulance, het uh, dorp in. Uh, uh, dus we nou, hebben weer... Laten we uh, hopen dat het meevalt uh, allemaal. Precies. En, uh, dus, maar in ieder geval, uh, Harry, uh, hou rechts, uh, niet inhalen. <laughs> en de tegenleggers met knippenlichten. Uh, oh oh ja, ja, ja, nee, spookrijders. Oh, dat, dat zijn spookrijders. Ja, nou, Oké, okay, dankjewel Hier. Benno voor deze info. Ja. Hier uh, is weer muziek, Susanne en Frek. En uh, als het avond is, nou nog lang niet. Soms Slecht, dat je niet zo vaak meer echt De grote optredens, dat doet deze Elton John niet meer, maar uiteraard genieten we wel van zijn muziek. Zo ook deze zien we uit de jaren 80, joh. De I'm Still Standing. We gaan het hebben zo dadelijk over appels, Benno. Ja, het is vandaag Internationale Eet- een Appeldag. En uh, daarvoor hebben wij een specialist die woont in onze eigen regio notabene. Roegan, uh, jij bent een appelspecialist geworden, eigenlijk. Hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat was je niet, maar uh, nee. dat ben je geworden. En uh, ja, de, de appel die wordt helemaal de, de hemel ingeprezen. Is dat ook zo? Nou ja, ik vind het een geweldige vrucht. Uh, je kan er van alles mee doen. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je hem zo op kan eten. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Beetje wassen en eten. Nou ja, dat ja. is uh, als je dat graag wil, maar... Uh, ja. Maakt oh. niet zoveel uit. Zelfs oh, dus dat is, is, maakt niet uit. Okay. Nou ja, ja, zo dadelijk ga... gaan we het uh, daarover hebben. En, uh, ik moet uh, steeds denken aan uh, die oude reclame van uh, snoepverstandig eet een appel. Ken ja, jij die geldt, nog? Dat geldt natuurlijk nog steeds. Ja, ja het is... Uh, het is een mooi stuk uh, uh, fruit en uh, ja. de natuur, door de natuur voorgebracht. Dus ja. uh, supergoed voor het mens. Oké. Okay. Zeker. Nou, zo, zo dadelijk het weer. En dan gaan we het verder hebben over de appels, uh, Benno. Ja, Toch? inderdaad. zeker. Oké, okay, dus blijf luisteren. Appel, Appelplaatje. Appelplaatje, nee, <laughs> nee, die kon ik nou net niet vinden. Maar wel deze. The Mac, is, the Mac is back. Oh, yeah. You're listening to the best jazz station in the world. Move. I'm talking about a jazz style. I kick the funk flow and make you smile. It's the hip hop, make it rock around the clock. Listen, Matt the Knife is gonna take you for a job. Are you with this? Feel the thrive of live. Smoky Smokey blue notes on which you thrive. Get yourself ready for a new dimension. Step it up is our intention. Here we go, here we go. Ready for another. Got my mind made up, boy. What to discover is the groove as it's coming on cool If you listen, baby, no need to drool It's the Mac, got the police on his back Another snooty troop trying to throw his drag Still the flow and listen to the sound of street life. Mac, the knife is gonna take Thank you for a job, a job Oh, yeah Everybody come on now. Are you with me, Lewis? Let our music get the flowing. Zo is het, de MEC is back. De Zandvoort? Nou, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort, maar blijft dat zo, Benno? Want ik hoor nee. niet zulke goede berichten. Ja, het is nu 25 graden in Zandvoort, vanavond 18. En uh, vanavond uh, kan het zelfs gaan regenen. De wind draait naar Noordoost, drie voor En er kan 1 millimeter er, uh, vannacht gaan vallen bij 15 graden. Uh, morgen uh, wordt het 23 graden in het dorp. En uh, er wordt nog steeds 1 mm regen verwacht. Uh, zon is maar 15% kans. Dus dat is niet te geloven. Dan uh, maandag ook nog uh, lekker warm. Uh, geval, ja, daar ligt het allemaal niet aan in die warmte. Weer 23 graden. Wel meer regen. 27, mil, 27 mm. Moet je mee horen. 7 mm. En de wind gaat aantrekken, dames en heren. Ja, ja, de wind gaat naar 6 voor En dinsdag 7 voor. Oh, lekker kijten. En uh, ja, we gaan straks zo... Uh, volgend uur gaan we horen van uh, Marijn Poel... of dit genoeg is voor het Nederlands kampioenschapper... Uh, kitesurfen, wat uh, natuurlijk staat uh, te beginnen hier in Zandvoort. Eens even kijken, de meeste regen wordt voor donderdag verwacht. 13 mm. en met een windje van 5 boven Nou, dan draaien we ons hand niet voor om hier op Zandvoort. En de zonkans is laag, vind ik zelf. Uh, tussen de 10 tot 20 procent. Nou, nog een 30 procent. Maar ja, dan zijn we alweer op volgende week, zaterdag. Dan is het 18 graden en dan schijnt de zon weer. Want er zijn Rob en ik er weer. Zeker, altijd hè. He. Het zonnetje schijnt. Ook vandaag uh, Geniet ja. er nog even van. daarom. Nu het nog kan, hè? Ja, ja, ja. ja. De nazomer uh, hier in Stantwoord. Precies, precies. Ja, en uh, wat voor weer hebben we nodig voor uh, appels? Ja, ja nou, Heb jij enig idee? Nou, daar hebben we Rogier Tanden voor uitgenodigd van het bedrijf uh, Appel... Nee, Opa. Nou, ik draai het steeds verkeerd om. Ja, het is uh, Appel van Opa. Oh ja, Appel van Opa. Uh, Rogier, even... Uh, we hebben het nu over het weer. Uh, maar het was een uh, slecht jaar voor de appels. Het weer was slecht voor de appels. Zeker, ja. Het is, uh, ook dit weer is, uh, als het steeds zo omslaat, van ja. heel warm, naar heel koud, het ja. is uh, niet zo goed voor het fruit. Ja. En dat uh, hadden we natuurlijk in het voorjaar. Hè? Was het, uh, want daar. Dan begint het, denk ik. Ja. Ik had wel hele, op mijn staan wel heel veel bloesem aan de appelbomen. Ja, dus dat is uh, eigenlijk het begin van, uh, van een appel. Hè? Ja. Iedereen kent het verhaal van de, van de, de bijtjes. Ja. En, uh, maar de bijen die vliegen pas bij een bepaalde temperatuur. En precies in de week dat de bloesem op zijn, uh, ja, op zijn hoogst was, ja. met name in de appels, uh, ja, toen uh, was het heel erg koud. En aangezien bijen van een beetje warmte houden, vlogen ze niet. En als er niet gevlogen wordt, ja... Uh, geen bestuiving? Geen bestuiving. En geen bestuiving Shit. betekent uh, geen appels. Ja, nou, dat heb ik weer. Dus, maar uh, pruimen wel. Ik had wel heel veel pruimen. Ja, maar die bloesem was in een andere tijd. Dus, Oké, okay. uh, ja, later. Later. Later, oh ja, en toen was het warmer en toen vloog de erbij weer wel. Ja, en dat geldt ook voor de peren. En, uh, en ja, ja. zo is dat natuurlijk ook zelfs uh, voor elke ras verschillend. Uh, ja. Ja, naast mij ligt een heel dik boek met ja. meer dan 600 appelrassen. Oh. En uh, ja, dat betekent dus dat je vroege rassen hebt en later rassen. En uh, ja, de vroege rassen de, die waren dit jaar aan de beurt om niet bestoven te worden, ja, ja, ja. helaas. Ja, ja, ja. Oh, zo is er elk jaar wel een ras die niet bestoven wordt, zeg je daarmee? Nou ja, dat, ja, dat hangt, mee. hangt er dus vanaf van de temperatuur. Ja, ja, als het ja, ja. gewoon al lekker warm is, dan worden alle rassen bestoven en ja. hebben we lekker veel fruit. Zoals uh, vorig jaar, Oké. Okay. was echt een topjaar. Straks alles uh, over jouw bedrijf. Uh, Appel van opa en uh, maar eerst even muziek. Zeker! Ja. En hier is uh, Level voor Tito. my Vanmiddag van CFM, met uiteraard heel veel lekkere muziek. Je hoort uit de jaren 80, Level 42 en uh, Something About You. We hebben het vanmiddag over appels. En daar willen we uiteraard uh, alles over weten. Je had al een vraag over uh, van uh, hoe lang gaat een appelboom mee? Ja. ja, dat soort vragen komen in één keer uh, inderdaad wel uh, boven drijven. Nou ja, omdat ik zelf uh, in mijn volksstuin natuurlijk wat appelbomen heb staan. Maar goed, daar, daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over appel van opa... Uh, Rogier Tan, uh, uh, nogmaals welkom in ons programma. Hoe, hoe ben je aan, het, uh, aan deze bijzondere en originele naam gekomen? Oh, Appel van Opa, ja. hoe ik daaraan gekomen ben. Nou, ik uh, ben in, uh, nou, zeg maar zo'n 15 jaar geleden, ging ik een keer uh, ging ik naar een cursus Vrijbomen snoeien, want dat had mijn interesse. En uh, daar ontmoette ik Zandvoorter Peter van Wijk. En uh, hij vroeg mij of ik mee ging doen in zijn club. Ja, Welke club? Nou ja, de Stichting Fruittuinen Zuid-Kennemerland. Oké. Okay. Dus, uh, okay. Wat wij doen is, wij, uh, wij brengen kennis over aan mensen die er alles van uh, appels willen weten. En van peren natuurlijk. Ja. Uh, nou en uh, ja, hij wilde zijn kleinkinderen alles leren over appels en peren. Uh, ja, en toen dacht ik, ja, hoezo uh, appel van opa? Ja, ja, ja. ja. Het, hij was de opa. Oh, hij moest nog opa worden. Maar, oh ja. <laughs> maar ja. Ben je zelf opa? Uh, ik ben uh, opa van, uh, van miljoenen appels. Oh, oké. Okay. Uh, ja, uh, ja. zo, zo snap je en, het. Uh, en, en, maar dit bedrijf, dat, ben je dan ook zeg maar, uh, vanuit die cursus eigenlijk begonnen? Het, hoe moet ik dat zien? Nou ja, je bent natuurlijk niet zomaar appelkenner en appelexpert, expert Dus nee, uh, nee, daar nee, gaat, nee, wel, nee. gaat wel enige leertijd overheen. Je kan een leven, op, een lang, leven lang op studeren, denk ik. Ja. Uh, zeker, ja. Dus uh, Ik ben ook lid geworden van de Pomologische Vereniging Noord-Holland. Oké. Okay. En daar zijn de meeste leden nou, 70 plus. En van deze mensen kan je echt heel veel leren. Die hebben ongelooflijk veel expertise. Uh, zijn zelf fruitdeler geweest. Of uh, hebben in ieder geval in de tuinbouw gewerkt. Uh, ja, en, en er is elke dag wat te leren over appels en peren. Ja. In zijn algemeenheid, uh, in, hoe is de belangstelling om zelf uh, appels en peren uh, ...in De tuinen te houden en, en dit soort bomen te houden en te leren snoeien, want dat is natuurlijk een uitdaging. Zeker, ja. Euh, nou ja, je hebt dus kennis nodig om een, om een appelboom euh, gezond te houden en ja. ook euh, ja, tot wasdom euh, te brengen. En we leven nogal in een beetje ongeduldige wereld, dus de mensen denken: Nou, als ik nu een boom neerzet, dan heb ik in het najaar heb ik fruit. Ja. Nou, dat blijkt helaas niet zo te zijn. Uh, de natuur is iets, uh, die vraagt iets meer geduld. Uh, het duurt namelijk drie jaar voordat, uh, voordat uh, een, uh, een knop is omgezet tot een uh, fruitknop. Ja. En dan komt er pas fruit aan. Dus je moet zo'n beetje geduld hebben. Ja. Tenzij je ja. een oudere boom koopt. Maar uh, in principe, uh, als je zelf een boompje groeit, dan uh, moet je een aantal jaren wachten voordat er uh, fruit in komt. En op de juiste manier snoeien. En op de juiste manier stoeien. dan ja. heb je nog niks. Ja, nou, dus dat, kan je, dat kan je inmiddels van mij leren. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat doe jij ook. Ja, ik geef ook uh, cursussen fruitbomen snoeien, zeker. Ah, Oké, okay. want uh, Appel van Opa is eigenlijk een bedrijf om van appels en peren sap te maken. Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, ik ben eerst begonnen met, uh, met leren over hoe dat allemaal werkt. Ja. Uh, binnen de stichting Fruittuinen Zuid-Kennemerland. En vanuit de stichting eh, dragen we de kennis over. Dus uh, alles wat uh, met, met leren en kennisoverdracht uh, te maken heeft, dat doen we uh, vanuit de stichting. Ja. Uh, en uh, ja, ik dacht na een paar jaar, dacht ik, uh, toen ik dat al eenmaal geleerd had... Want uh, fruitbomen snoeien doe je in de winter. Ja. Maar uh, fruit komt er natuurlijk uit uh, aan de boom in het najaar. Dus uh, ja, zit een tijd. tijdje, ja, er zit een uh, tijdje tussen. Ja, ja. Dus uh, na vijf jaar dacht ik, maar wat doen die fruitboom-eigenaren nou eigenlijk met dat fruit? Ja, en? Nou, als je een vraag hebt, dan moet je hem stellen. Hè? Dus dat heb ik gedaan. En hij ja. zei, ja, ik doe er helemaal niks mee. Is dat dus, zo? Uh, dat dus is dus... toch raar eigenlijk? Ja, dat vond ik ook. Dus uh, toen vroeg ik, mag ik er wat mee doen? Nou, dat mocht gelukkig. Dus uh, toen heb ik uh, een vriend gebeld. en zei: nou, zullen we samen appels plukken? Nou, hij had ook nog wat fruitbomen staan. Dus toen hadden we samen zo'n drie, uh, 400 kilo appels uh, verzameld. Zo. Maar ja, wat doe je er dan mee? Uh, ja. af appel te maken... Ja. Dat ja, worden heel dat, uh, veel appataarten. Dat, dat werden heel veel appataarten. <laughs> ja. Dus we dachten, ja, de, wat doen andere mensen daarmee? Dus ja. Uh, nou ja, daar hebben we internet voor. En uh, toen bleek bleken er dat er uh, mobiele sappersen bestaan. Ja. Uh, dus dat is een pers waar je fruit mee kan, uh, kan uh, waar je fruit tot sap mee kan maken. Dus wij naar de we want zo mobiel waren ze niet. En uh, nou ja, wij met, uh, kwamen met een paar honderd liter sap terug. Nou ja, dan ga je dan een beetje uitdelen aan vrienden en familie. Ja, en ik ja. vond het allemaal zo lekker. Dan dacht ik, nou, daar kan wel business in zitten. Ja, ja. En? Uh, ja, dat klopt dus. dus oh, wow. <laughs> dat is geweldig. Ja, dus ja. Uh, heb je zin in lekker appelsap? Dan moet je dus bij Appel van Opa wezen. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, dat terzijde. Uh, het jaar daarna uh, dacht ik, van uh, maar wie rijdt er dan nog meer allemaal naar de Betuwe? Nou, dat bleken dus heel veel mensen te zijn. Want uh, vorig jaar hebben we 11 dagen de mobiele sappers in Noord-Holland gehad. En hebben we meer dan 50.000 kilo uh, appels en peren geperst. Mijn god, zeg, zijn er zoveel... Uh, zo... Nou, dat was een goed jaar, hè? Uh, ja. Vorig jaar, hè? Ja, dus, dus dit jaar wordt dat een stuk minder. Dat, ja. uh, dat komt door dat slechte fruitjaar. Ja. Maar de potentie is er dus. Dus ja. zijn gewoon... Uh, vorig jaar hadden we meer dan 250 klanten. Uh, ja, dus dat betekent dat, uh, dat daar gewoon... Uh, daar zit markt in. Ja, ja, ja. En, de, en dat betekent dat er heel veel appelbomen en perenbomen zijn uh, bij de mensen. Ja, want wij persen alleen maar fruit van particuliere eigenaren. Zo. Ja. Oh, oh. En appel van opa, die doet dan nog uh, leukere dingen, want die nodigt dan mensen uit uh, om samen te gaan plukken. Ook in particuliere boomgaarden. Uh, maar dat is dan dus bij mensen die niks met hun fruit doen. Nee, nee. oké. Okay. Nou, daar praten we straks over verder. Um, eerst maar eens even een leuk plaatje. Zeker, nou, de nummer 1 uit de, de top 40 van dit uh, moment gaan we voor je draaien. Hier is Dua Lipa en Dance tonight. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride? Oh, my outfits are tight. You can see my heartbeat tonight. me me De film Barbie is uiteraard een uh, enorm succes. En dat betekent ook dat de muziek uit uh, de film het uh, goed doet op dit moment. Waaronder deze ook van uh, Dua Lipa en uh, Dance the Night Away. We hebben het over uh, appels en peren en dergelijke. En uh, ja, die uh, pers jij dan. Maar uh, kan je bijvoorbeeld ook uh, zeg maar van uh, die appels en peren en dat persen uiteraard uh, daarna stroop... Uh, van maken. Is dat een mogelijkheid? Appelstroop. appelstroop. Appelstroop. Ja, appelstroop vraagt heel veel energie. Ja? Ja, dan moet je een aantal keren inkoken. En met de huidige energieprijzen... Heel veel suiker nou, erbij, denk ik? Nee, ja. natuurlijk niet. Oh. Nee, het is alleen maar inkoken. En doordat je inkookt, krijg je dus meer vaste stof. Maar dan gaan ook de suikers in de appel gaan karamelliseren. Dat is oh. eigenlijk wat maakt dat appelstroop appelstroop ja. is. Oké, okay. nou, weer wat geleerd. Zeker, nou ja, was een vraag van de luisteraar. Dus, oh, wat deze. Uh, ja. Nou. nou, wil je superlekker appelstroop, dan weet je waar je wezen moet. Ja, ja, ja, ja. ja. Zeg, uh, Rogier, um, ja, we, zit, we zitten in Zandvoort. Zandvoort heeft een zeeklimaat. Zeker. Uh, zeker, fijn, dankjewel. <laughs> <laughs> en uh, in mijn beleving is het zo dat... Um, appelbomen, perenbomen en een zeeklimaat niet samengaan? Nou, het is inderdaad wel heel um, veel moeilijker om in Zandvoort uh, appels en peren te groeien. Ja, te laten groeien. Uh, ja, ja, te laten groeien. Um, uh, ja, dat komt onder andere dus door het, het zielte klimaat. Ja. Maar ook doordat uh, de duinen, ja, zandgrond, ja. heel los zand. Er oh, ja. zit weinig voedingsstoffen in. Uh, en dat maakt het moeilijker voor de bomen om uh, tot wasdom te komen. Uh, maar het dus, kan wel. Ja, de volkstuinvereniging Zandvoort zit naast de manege. Ja. Als die daar nog zit tenminste. Ja, de manege niet meer, maar de volkstuin wel volgens Oh, oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Nou ja, in ieder ja. geval wat ik wilde zeggen is als je maar voldoende paardenmest die een jaar oh. gelegen heeft... Okay. Uh, uh, rondom de, niet bij de stam maar ietsje verder van de stam bij de appelbomen doet dan krijgen ze dus uh, voedingsstoffen die dan, uh, dat doe je dan in, het, uh, in november, december ja. en door de regen en eventueel de sneeuw als we die nog een keer gaan krijgen dan, uh, dan dringt dat in de grond door en dat zijn de voedingsstoffen voor de, voor de fruitbomen ja. Nou ja. En, uh, want dat is toch zo, Rob? Die, die manege is toch gesloten? Die nee, ik ruk... zit even te denken. Want uh, jij bedoelt uh, helemaal in Nieuw-Noord. Uh, aan het uh, einde waarschijnlijk. Bij de, bij de volkstuinen daar. Ja, bij de ja, Keesopstraat. Ja, erachter. de Keesopstraat. Nou, ja. weet ik even niet. of uh, de, Daar is ook de, de, de uh, dierasiel zit daar. Ja, uh, en, of de, die manege. Ja, volgens mij is ze ook al lang dicht. Ja, ja, precies. Want uh, but, uh, wij hebben geen manege meer uh, over. Want uh, Rukert is ook uh, nu dicht. Ja, precies. En, uh, die bedoelde jij. Ja, net, ja daar uh, wil, daar wil, de gemeente wil daar gaan uh, bouwen. Nou, bouwen. Nou. 50. In tot, wet, uh, 70 woningen. 70 woningen. Dus ja. zoveel ruimte is daar. Zeker. Of je ja. zit ze allemaal bovenop elkaar. Maar <laughs> ja, heel maar, hoog. Uh, maar, maar, dus, helaas geen paardenmist. Uh, een ah, alternatief: ja. koeiemist. Koeienmest korrels bijvoorbeeld. Hoeveel koeien heb je dan? Is dat antwoord? Ja, nou, geen koeien, maar koeienes nee, korrels ja. kan je overal krijgen. Ja, maar Apel van Open gaat uh, vanuit van natuurlijk. Hè. Dus uh, wij doen alles natuurlijk. Dus dan oh, okay. uh, gaan we natuurlijk niet met uh, uh, koeieneskorrel. Nee, daar gaan we daar niet in. Dus dan wordt dat gewoon mist van de boer. Nest van de boer, dat ja, is een ja. heel goed idee. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. Uh, dus uh, nou, dat is dus de oplossing: van dat eigenlijk iedereen in Zandvoort, in zijn tuin, kan een, een, uh, een appel of een perenboom planten. Ja. En als uh, je maar jaarlijks bemest. Zeker. Ja. En dan liefst in, de, wat zei je, uh, december. Ja, dus bomenplanten dus bomen doe je ook uh, zeg maar als de sapstroom stilstaat. Ja. Daar zal ik een klein beetje meer over vertellen. Uh, als het uh, zeg maar de kortste dag is, dan staat de, sta de sapstroom in een boom staat stil. En dat betekent dat uh, als het voorjaar wordt, dan komt die sapstroom op gang. Dus dan gaan die, die wortels die gaan, die gaan in de aarde gaan ze hun voeding halen. Mm. En, en dat maakt de, dat de boom steviger in de aarde komt te staan. Nou, en dan als de zon op zijn hoog staat, dan is de sapstroom op, ook op zijn sterkst. Uh, en daarna neemt hij weer af naar de kerst. Okay. Uh, en, en dat is de cyclus die we, die we in de natuur volgen. Ja. En, ja. en zo mee spelen. Ja, ja. Ja. En de kortste dag is 21 december. Uiteraard. Ja, ja. ja precies. Goed, wat leuk. Dus, nou, beste mensen, want ja, uh, men wil eigenlijk dat we bomen gaan planten. Gewoon, voor, uh, gewoon goed voor het milieu. Zeker, ja. ja, biodiversiteit. Als ja. je een fruitboom, en dus zeker als je er een paar uh, kwijt kan, dan wordt dat echt een, een, een soort microklimaat waar insecten, uh, hele kleine dieren. Uh, ja, dat wordt, wordt een geheel. En, ja. en, en dat is natuurlijk belangrijk dat we zorgen dat de natuur weer uh, meer zijn werk kan doen. Het is ontzettend leuk om een klein microklimaatje in je eigen tuin te hebben. Ja, ja. en dat kan ook dus, uh, met bijvoorbeeld uh, een, een zogenaamd speelboompje. Dat is alleen maar een boompje met één stam. Ja. En daar komen dan de appeltjes aan. Dat vind ik zelf uh, heel leuk. Dat kan zelfs op een balkon. Maar dan moet je natuurlijk ook wel goed nadenken over het water geven. Want dat moet wel gebeuren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat helemaal, denk ik. Goed, ik stel voor om nog een klein plaatje te draaien. En dan komen we straks nog even terug. We gaan naar Leni uit de Takkenstraat, eh, heren. <laughs> ja, ja, ja. Ik denk, nou, we hebben het toch over bomen, hè? Takkenstraat. Er hoort de Takkenstraat wel bij. Ja, leuke eh. gauwouwe van de Tieneke Schouten. Komt je, hè? Geachte plantenbas! Hier volg een baantje van Leni uit de taken strot. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een carpelaatje met aardige muzikanten en een accordeon. Misschien is het waard voor een blaadje. We hadden laatst een feestje bij mijn buurman Keun gehad. En op het lods lag ik daar voor Paampus in het water. Gelagen wordt wa. en voor de graap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. dat moet je op een baantje knalen. De steun begint te sjouwen met zijn stereoapparaten. Ja, en ik heb toch al zingen, hoor, als je verliefde kater. Nou, u moet maar eens luisteren. Het klinkt heel commercieel, joh ja, toch? Alleen mijn buurman, zijn bouvier, springt hier telkens naar mijn keel. Ja, en daar heb je alleen maar laars van. Bies en broederschap, daar zijn kalle mannen. Dit wel, wat we houden van mijn korps. God in je maandje? Mensen uit alle landen, klap eens in je handen. Geef me kor een hand, mag ik trouwen Nou, de swink uit de paan wordt, klant, was. Ja toch? Niet? Ik mocht je tussen melden, hoor. dat mijn buurman, daar is de steun. Graag bij u een bandje wou, want hij loopt nou in de steun. Ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje hebt geplaat. Plaat, plaat. Teun zich ook, mocht u soms met mij zakken willen doen? Hij regelt voor mij alles wat te maken heeft met Poen. Oh ja, en uh, hoort u af en toe een kraserige ton? Dan komt het omdat Tarzan hier legt te kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Naar nou, ons, hoppen jengelen die haat Hip, hut, haat, pies en broederschaat God wieper het, Thaizam Wit, wap! we halen van mijn Kor Thaizam Mensen uit alle landen klaar eens in je handen Geef me Kor een kus, mag geen hollus Roy, je mag mij niet bang met je scherpe taartjes hoor, Thaizam We sturen ook een foto van mijn eigen En als u goed kijkt dan ziet u dat ik veel op Barbara Drijfzaam lijk? Ook heb ik veel weg van Dianne Rossi. Alleen ben ik witte en ik heb mijn haar niet in zo'n bassie. Oh, maar, eierknuit van ben, waar is het mooi meegenomen? Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Die dat? Geachte plattebas. Dat u Ik denk dat het uur gaan. Ik rolt toch eens even lekker uit. Daar is Daar is Daar is aan. af. God, af. Gip, gip, hap. Wie zijn broederschap. God, heel En dit is zo'n grappige plaat. Je hoort hem heel weinig op uh, de radio. Maar wij bij CFM uh, hebben daar weer even verandering in gebracht. Op de zaterdagmiddag, Benno. Ja, ja. Eh, tussen de appels door en de peren door. Uh, zo gaan we is gewoon tien keer even ja. voor je draaien. Nou, ja, we gaan het uh, een beetje afsluiten. Hè? Want uh, we willen alles weten van de appels van opa. Ja, ja. Um, een. een... Nou ja, het komt er eigenlijk neer. Op zijn Engels is het apple a day keeps the doctor away. En dat betekent natuurlijk dat uh, appels eten, misschien ook wel peren, uh, ongelooflijk gezond voor je is Rogier. Dat klopt. Er ja. zitten heel veel vezels in en uh, ja, die zijn goed uh, voor de vertering. Ja. Uh, ja. En verder zit er natuurlijk ook fruitsuiker in. Dat zijn natuurlijke suikers. Uh, dat hebben wij nodig. Uh, er zijn heel veel mensen die zijn tegen suiker. Nou, ik ben absoluut niet tegen suiker. Want anders zouden mijn hersenen niet werken. En die van alle andere mensen ook niet. Nee, dat hebben we gewoon nodig. Het, het, de antioxidanten worden genoemd. Hè? De, de, de, zeg maar, je weerstand wordt er goed mee opgebouwd. En, en je schijnt er slang van te worden. Mensen, uh, je kan ermee afvallen met, met appels. Ja, maar dan moet je even wachten tot ze bruin worden. Hoe bedoel je? Dan zijn ze toch verrot? Nee, een beetje bruin. Een beetje bruin? Een oh. beetje bruin. Want dan, wat er dan gebeurt is, dan gaan die darmen extra goed werken. Dus uh, ja, dan ga je afvallen. Dat klopt. <laughs> dat is de truc. Uh, je, poep, je poept je helemaal leeg. Je, ja, je, je poept <laughs> je in ongeluk. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, geweldig. Je hebt een paar appeltjes meegenomen. Wat, wat voor ras is dat? Ja, ik heb uh, zoete kroon meegenomen. Dat is een appeltje wat nu uh, rijp is. Uh, ja, uh, als je een, uh, een, een hap neemt uit een appel, dat is uh, gezond. Ja, oké. Okay. Geldt dat ook voor appelsap eigenlijk? Uh, is appelsap zoals jullie dat maken van uh, uh, appel van opa, is dat net zo gezond als in een appel bijten? Nou ja, er zit natuurlijk een verschil tussen een drankje drinken en, en, en, een, en een, een hap uit een appel nemen. Ja. Uh, wij, uh, wat wij doen is wij zorgen dat de vezels in het sap blijven zitten. Dus okay. Dat betekent dat, dat dat maakt het een stukje gezonder dan als je van die heldere appelsap drinkt. Want dan zijn alle vezels eruit. Uh, maar ja, het blijft dat een appel eten met de beleving van het eten. Dus dan gebeurt er ook al van alles in je mond. Uh, dat dat gezonder is dan een uh, sapje drinken. Ja, dat, uh, dat is zo. Ja, ja. Nou ja, zelf heb ik wel zoiets van een, een sapje drinken is wel uh, makkelijker of lekkerder. Of tenminste, ja, ja, het is wel anders, maar een appel eten zit je weer met dat klokhuis. En uh, dat is ook wel een, een beetje gedoe voor zo'n stadje als ik. Dus, uh, ja, nou, daarom maken we ook appels af. Ja. Dus, dus, uh, voor de gemaksmensen. mensen. Ja. Voor de gemaksmensen mensen, precies. Ja, ja, dat zijn wij stadse mensen. <laughs> wij zijn van het gemak. Zeg, uh, Rogier, we moeten afsluiten. Het uur is bijna om. Uh, geef even de website uh, van je. Dat mensen er nog wat informatie uh, terug kunnen vinden. Nou, dat is uh, vrij eenvoudig. Dat is appelvanopa.nl Oké, okay. dankjewel voor de komst naar de studio. En graag tot de volgende keer. Zullen we volgend jaar voorjaar weer afspreken? Nou, gezellig. Dan gaan ja. we naar de bloesem kijken. Maar ja, Precies. dat is op de radio een beetje lastig. Nee, ja, ja, maar een, een bloesem en temperatuur. En bijen. Hartstikke leuk. Lijkt me een mooi onderwerp. Goed, dankjewel. Wij gaan naar het laatste plaatje. Ja, verstandig, Eet een appel, hè, zeggen we. En uh, tot het volgende uur.